Dikter Hark met het NOS Journaal. In België hebben de onderhandelaars een akkoord binnen. Na verwachting is formateur Elio de Rupo de nieuwe premier. Het is nog niet bekend wie de nieuwe ministers zijn. Vorige week werden de onderhandelaars het eens over de inhoud van het regeerakkoord. Gisteravond en vannacht hebben ze gesproken over de invulling van de nieuwe ministersposten. De Duitse politie heeft vorige week de huizen doorzocht van zes voormalige SS'ers. De mannen worden in verband gebracht met het bloedbad in een Frans dorpje in 1944. Meer dan 600 burgers werden toen door de SS vermoord als wraak voor de dood van een hoge SS-officier. Inmiddels hoogbejaarde mannen zeggen dat ze niets met het bloedbad te maken hebben gehad. Een voetballer van 32 uit Amsterdam is door de politie gehoord over de ernstige mishandeling van een supporter afgelopen zaterdag. Bij de wedstrijd tussen OSV en Sporting Noord werd de toeschouwer van 77 getrapt door een speler, zeggen getuigen. De man had zijn waardering uitgesproken voor een beslissing van de scheidsrechter om de speler een rode kaart te geven. De supporter ligt in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. Wesley Sneijder is afgevallen in de race om de gouden bal. De prijs voor de beste voetballer van het seizoen. De drie overgebleven genomineerden zijn de Argentijn Lionel Messi, de Portugees Cristiano Ronaldo en de Spanjaard Xavi. Messi en Ronaldo hebben de prestigieuze prijs al een keer gewonnen. Een tv-zender uit Hongkong moet een boete van 30.000 euro betalen omdat het station in juli ten onrechte had gemeld dat de Chinese oud-president Jiang Zemin was overleden. Op 6 juli onderbrak ATV Hongkong de uitzending om te melden dat Jiang Zemin op 85-jarige leeftijd was overleden. Pas uren later werd het bericht gerectificeerd. Jiang Zemin was wel ziek, maar herstelde en is nog altijd in leven. Het weer buien, sommigen met hagel, dat de sneeuw en onweer. In het zuiden ook af en toe zon. Het wordt een graad of 7 en er staat een stevige wind. Morgen en de komende dagen aanhoudend herfstachtig met veel regen, wind en bewolking. Dit was het NRS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knopen en Evening en Culemborg 2 kilometer. Na een aanrijding zijn bij Culemborg twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 they're always Are you coming to the moment when you know your heart can break? I'm inside you, I'm around you, I just wanna hear you cry again. I don't know. on you Zeg zeg me wat je.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 ik Lijkt misschien maar goed, dat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus zat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee.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 Gevoelens heb voor voilà. terwijl ik nu alleen maar denk: ah, wat zei je ziel me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 Memories I just wanna let it go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 Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Antwoord ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. Het is weer winter. En ook dit jaar is de winterse 50 er weer. De hitlijst met de allergrootste z'n aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. Winter in America is cold. Ga nu naar winterse50.nl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 106,9 ZFM FM Zie